10 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. De Egyptische oproerpolitie heeft een demonstrant uitgekleed en mishandeld. Videobeelden van het incident zorgden voor ophef. President Morsi heeft een onderzoek aangekondigd. Het incident gebeurde in de buurt van het Paleis van de President in Cairo. De 48-jarige betoger ligt inmiddels in een ziekenhuis. De demonstraties van de afgelopen week zijn de bloedigste sinds het aantreden van President Morsi zeven maanden geleden. In het hele land zouden zeker 60 mensen zijn omgekomen.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 In de Eredivisie is Rorier C. tegen Heracles vanavond geëindigd in 3-3. NAC Breda versloeg in eigen huis Bek Zwolle met 3-0. En AZ verloor thuis met 1-0 van FC Groningen. PSV Oude Den Haag is nog aan de gang. Het weer. Vanavond is er kant op, op nog een paar buien... maar vannacht wordt het grotendeels droog. Morgenochtend ook nog droog en wat zon... maar al snel vanuit het westen regen. In het oosten mogelijk natte sneeuw. De dagen daarna is het wisselvallig en vrij zacht. Dit was het NOS-journaal.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 Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Nogmaals een goedenavond. PSV-Ado is nog bezig. Frank Bieleit. Een uur onderweg. En zoals je altijd ziet, zitten we de hele tijd te wachten op de 2-0. Is het journaal bezig, valt die prompt op de paas van Lens. Is het Coutinho die de bal uit zijn doelmond stomt... maar rechtstreeks tegen de voeten van Soepelsepa aan. De verdediger van Ado kan er niets aan doen... maar hij werkt de bal over zijn eigen doellijn. En het zorgt ervoor dat PSV na een uur voorstaat met 2-0. En het dit uur natuurlijk de gebruikelijke overzichten en... muziek. Als het schaap over de dam is, dan volgen vanzelf meer goals. Vrije trap van Mertens. vrij langs de muur en ook langs Coutinho geschoten. Mertens zorgt ervoor dat PSV met 3-0 leidt tegen ADO. Wij gaan naar Naktek Zwolle. Die wedstrijd eindigt in 3-0 in het voordeel van de Bredanaars. En Jeroen Guter praat met de keeper van Zwolle. Diederik Boer Die kreeg niet alleen drie treffers onder de orde. Hij had ook een aandeel in de openingstreffer. Dat klopt gewoon. Uh, er is niks aan de hand. Ik denk dat uh, volgens mij 40 minuten of zo, ik weet niet wat het was. Ik denk dat we de hele wedstrijd onder controle hebben. We krijgen geen kansen. hun ook niet. En, uh, maar ik denk qua voetbal dat we gewoon uh, ja, veel makkelijker voetballen en de betere partij zijn. En, uh, ja, dan krijg ik een bal en uh, de bal is en uh, Ik kap hem uit. Misschien gaat het nog goed. En uh, ja, daarna gebeurt er iets. Uh, ik, ik, ik wil die bal wegschieten. Hij uh, tikt die bal weg of ik word gehaakt. Ik heb geen flauw idee en, uh, ja, stop je tijd. Die uh, krijgt daarna een penalty tegen een rode kaart. wedstrijd over en uh, klaar. Ja, zeker omdat zij ook uh, in de eerste seconde na de rust 2-0 maken. Ja, natuurlijk, dat is de extra nekslag. Maar uh, het feit dat wij hier gewoon uh, goed spelen... En, uh, en eigenlijk is er niks aan de hand. En uh, ja, je gaat daarna in één keer vanuit niets een rode kaart... en een, een strafschop tegen en 1-0 achter. Ja, dan uh, ja, is het heel lastig en uh, is, is de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Zeg je dan nog iets in de rust tegen je spelers? Nee, de trainer probeert de boel neer te zetten. En we probeert de boel neer te zetten in die zin van... Uh, goh, we gaan met twee spitsen voorop spelen En uh, proberen de schade beperkt te houden tot, uh, tot een kwartier, twintig minuten van tijd. En dan, uh, ja, dan gaat het bij hun misschien ook uh, de twijfel toeslaan van... Goh, gaan we voor de 2-0 of houden we 1-0 vast? Kijk, dat zou het moment zijn om voor ons te gaan wisselen wat aanvallender... en 1-op-1 te gaan spelen. En uh, proberen dan gelijk te forceren. Maar ja, uh, dat kon in één minuut ook al de prullenbak in. Um, Neem het jezelf kwalijk dat zoiets gebeurt. En, bedoel, je bent normaal gesproken ben je heel rustig met de bal aan de voet en uh, je raakt niet snel in paniek. Maar misschien dat je zelfs al een beetje te zelfverzekerd bent. Ja, natuurlijk neem ik dat mezelf kwalijk. Uh, ik ben daar verantwoordelijk voor en, uh, ik neem wel het risico. En als dat risico fout gaat, dan uh, is er maar één man verantwoordelijk voor en dat ben ik. En, uh, ja, dan kunnen we van alles gaan, gaan roepen. Maar uh, ik ben daardoor uh, de schuldig. Ja, sta ik aan de basis van, van deze nederlaag. Diederik Boer, de keeper van Pek Zwolle. Zijn ploeg verloor met 3-0. Onder andere door een fout van hem. PSV ADO 3-0. Het is nu alleen nog de vraag of het 5-6-7 wordt, Frank. Ja, of misschien dat Ado ineens denkt van nou ja, we kunnen nu toch wel gewoon Frank en Vrij gaan aanvallen. Eigenlijk maakt het niet zo gek veel meer uit. Maar uh, zo vrijpostig zijn ze nu ook weer niet na 65 minuten. En dus PSV er weer uit over de linkerkant met uh, Mertens tegenstander op zoeken. Malone is hij kwijt, geen buitenspel voor Lens. Nou, dan kan hij hem binnenschieten voor 4-0. En dat doet hij dan ook braaf via de handen van Coutinho. Die denkt dat de bal in de verre hoek gaat. Dat is niet zo heel dom gedacht hoor, want die beweging maakt in Lens ook. En dus staat hij op het verkeerde been. Kan hij nog wel draaien, Coutinho. Maar er alleen zijn vingertoppen tegenaan krijgen. Prima aanval weer van PSV. dat op alle fronten duidelijk beter is dan ADO. Voetballend zoveel meer tempo kan brengen dan dat ADO kan verdedigen. Dat het eigenlijk een wonder is dat het nu pas 4-0 is in deze wedstrijd. Waar we gaan zien dat Matafs gewisseld gaat worden. Voor hem gaat in de ploeg komen Locadia. En dus heeft Matafs zijn werk gedaan. Hij heeft het zo goed als hij kon in ieder geval gedaan. Een prima overstapje gemaakt. Heel vroeg in de wedstrijd aan 9 minuten waar de 1-0 uitkwam voor Wijnaldum. Die helemaal vrij voor de keeper op dook. Zoveel mogelijk als hij kon. 1-2 is aangegeven. Eigenlijk zelfs één keertje in schietpositie geweest. Maar toen kreeg hij de bal niet onder zichzelf vandaan. Kortom, Matafs speelde best aardig. En PSV speelt ook best aardig. Heeft het knap lastig gehad met het gebrek aan ruimte. En het uh, wat slordig geweest ook uh, af en toe. Maar 4-0, dat staat als een huis. En ik zei het al helemaal in het begin van uh, de wedstrijd. ADO is zo'n tegenstander waar PSV zich, als het even zin heeft, zich lekker tegen kan uitleven. En zo blijkt maar weer ook nu. Sepa die de bal wegwerkt en dan tegen Locadia aanschiet. En daarmee het geluk heeft dat het geen ingooi weggeeft, maar een doeltrap meekrijgt. Bij PSV zit iedereen lekker achterover op de bank. Maar TAF's voorop natuurlijk. Rustig zijn trainingsbroekje aan te trekken. En ook Coutinho doet het rustig aan als hij de doeltrap moet nemen. Want 4-0 na bijna 70 minuten voetballen, dat is erg genoeg voor Ado bij PSV. Ik ga je. Het is over. Got you out of the hot water But you're still all wet And if you don't pay attention You get what you deserve Better do some thinking, baby Remember what you love enough Robert Kreebent, Frank Wielhuis bij PSV ADO. 72 minuten onderweg. Het is 4-0 voor PSV. De wedstrijd is al lang gespeeld. ADO uh, is verslagen, maar toch een memorabel momentje. Want Ramon Lewin, kennen we die nog, is in de ploeg gekomen. Middenvelder, verdediger. kan overal spelen in het elftal bij uh, ADO Den Haag. Heel 2012, nul keer in actie gekomen... Eind 2011 tegen Ajax, na 10 minuten met rood uit het veld gestuurd. Maar ook toen was hij eigenlijk al behoorlijk zwaar geblesseerd aan zijn knie. Die wedstrijd had hij nooit aan moeten beginnen. En heel 2012 heeft hij nodig gehad diverse operaties om te herstellen van die enorme knieblessure. En nu speelt hij dus weer zijn eerste minuten voor Ado in meer dan een uh, kalenderjaar tijd. Ramon Leeuwin, kort voor zijn verdediging nu. Mag hij proberen om een grotere nederlaag voor ADO te helpen voorkomen. En PSV is een tandje teruggeschakeld. Speelt de bal rustig rond achterin. Doet dat met Hutchinson, de rij, combinatie even met Lens. Dat is allemaal nog op de eigen helft. Daar komt Strootman even de bal ophalen. Balletje terug in de richting van Marcelo. Dan breed naar Willems. Dat is op de middellijn zo ongeveer. Van Bommel aangespeeld op diezelfde middellijn. Wijnaldum komt de bal even halen om hem even aan te kunnen raken. Terug naar Van Bommel in de middencirkel. Dan de bal breed naar de Rijk. Die steekt de middellijn over. En dan staat bijna iedereen op de helft van Ado Den Haag. Maar is de Rijk zo verstandig om het zekere voor het onzekere te nemen? Hoewel bij 4-0 maakt het uit. Je mag altijd die steekbal een keertje proberen. Maar er was niemand van plan om diep te gaan nu. Van Bommel dan eventjes in de combinatie. 1-2 van Bommel. Ah, krijgt hij de bal net achter zich. Kan hij niet doorlopen. Sterker nog, hij valt om uiteindelijk. Maar uh, Wijnaldum houdt dan balbezit. Koppers zit er uiteindelijk goed tussen aan de linkerkant voor uh, Ado Den Haag. Dat is een prima uh, aanwinst voor uh, Ado, die huurling van uh, Ajax die je vandaag voor het eerste minuten maakt, ook voor ADO. Hij is voetballend meteen een van de beteren, een linksback bij ADO Den Haag. Voetballend een van de beteren in zijn ploeg. Dat zegt ook een heleboel over ADO vandaag. Met nog ruim een kwartier te spelen tegen PSV op 4-0 achter. De wereldkampioenschappen veldrijden hebben voor de Nederlandse ploeg veel medailles opgeleverd. Ook in de laatste race, die voor de elite-renners, was het raak. Debutant Lars van der Haar veroverde brons ruim achter de Belgische wereldkampioen Sven Nijs. Een prima prestatie van de Nederlander, want het was een loods zware wedstrijd. Ja, het was echt veel zwaarder dan ik had verwacht en uh, de eerste twee ronden stond ik eigenlijk bijna letterlijk geparkeerd. Ik uh, was echt overweldig, uh, overweldigd over hoe hard ze reed ja, eigenlijk. Ik, ik kon gewoon niet mee. Ja, Mouret, die Fransman. Ja, op een gegeven moment zag ik in één keer het bord dat Mouret vooraan reed. Ik heb het niet gezien, maar uh, ja, het was een klein beetje te verwachten, maar uh, niet dat hij zo ver uitliep. Ja, plaats 10, 11. Ik gaf helemaal geen cent meer voor je, maar in de finale werd alles anders. Zo zwaar was het? Ja, ik, ik dacht al ik moet echt mijn eigen, mijn eigen ritme houden. Want uh, het is zo'n zware koers dat je hier in de laatste ronde nog zo enorm veel goed kan maken. Ik denk, ik moet gewoon blijven fietsen en in mezelf blijven geloven. Is het speciaal voor jou dat Sven Nijs wint? Die is 15 jaar ouder. Dat moet een voorbeeld zijn geweest toen jij een heel jong ventje was. Ja, toch wel. Ik denk als er eentje moest winnen, dan, dan was hij het wel. Hij verdient het gewoon om nog een keer wereldkampioen te worden. En uh, Natuurlijk had ik het zelf ook graag willen zijn, maar de, nou wil wel echt een enorm waardig kampioen. en Iemand die het gewoon echt verdient. En, uh, ik, denk, uh, ik vind het ook wel heel erg mooi. Ik zei het net ook tegen, dat ik naast hem op het podium mag staan. Zo'n grootheid. En uh, Ik stap een jaar hierover en ik sta meteen naast hem op het podium. Dat, dat is toch geweldig. Ja, je hebt uh, je het hele seizoen gehandhaafd in de top 5 over de wereld. Je zei, ik heb... Gelukkig geluk nodig om op podium te rijden, heb je gedaan. En een bak mazzel om te winnen. Die bak mazzel was het niet, maar het was gewoon eigenlijk veel te zwaar voor jou. Want... Dit is jouw parcours niet, dus is dit een prestatie van een wereldformaat. Als het parcours snel erbij had gelegen, had ik het echt willen zien. Ja, ik ook wel. Nee, het was echt, ik moest echt vermogen trappen. Ik heb ook echt zware versnellingen moeten rijden om vooruit te komen. Ik heb gewoon alles gegeven. En die laatste rondes waren voor mij echt, echt totdat het tandvlees bijt... om zo iedereen voorbij te rijden. En, uh, ik kon in één keer bij Niels komen en ik denk ik moet hem meteen voorbij. Hij ja, kraakt toch? Dus, uh, en dat, dat is gelukt. Ga ja, je net als Sven Svenijs de komende 15 jaar proberen wereldkampioen te worden? Je gaat niet op de weg fietsen bedoel ik, hè? Nee, ik ga het zeker proberen, ja. Ik heb eh, nu inderdaad nog al die tijd om dat te proberen. En ik denk zeker dat het een keer gaat lukken. Lars van der Haar, hij pakte brons op het WK-veldrijden. U hoorde hem in gesprek met Jeroen Koster. We gaan naar een andere Jeroen. Jeroen Gruter, die was uh, bij uh, NAC Pexvolle. Uh, een wedstrijd die door NAC met 3-0 werd gewonnen. De openingstreffer kwam uit een strafschop... die Pekswolle ook nog eens een rode kaart oplevert. Een belangrijke rol bij dat moment speelde routinier Anthony Leurling. Jeroen Goethe dus nu met Leurling van NAC. Anthony, ja, je liep al een paar keer door op uh, Diederik Boer... de keeper van Pex zonder resultaat. En dan vlak voor rust, dan lukt het wel allemaal. Hoe heb jij dat allemaal beleefd? Ja, goed, uh, dat is een beetje... Uh, ja, dat doe ik vaak, doorlopen op keepers. Uh, als, je, als je niet doorloopt, dan hebben ze de tijd om die bal weg te leggen. En als je druk zet, dan uh, is het vaak balbezit. Nou ja, goed, je weet bij Boer dat hij... Uh, dat de voetballende keeper is en ja, dat hij wel eens wil, uh, wil kappen. En deze ging ik uh, vol overtuiging erin, maar toch had ik het idee van hij gaat kappen. En, uh, ik denk ook dat het te zien is bij de sliding hoe snel ik weer opstond. En, ja goed, uh, ik pak die bal van hem af. En, uh... Ja, toen stond in één keer een andere keeper in het doel. Ja. <laughs> Pakt hij hem met zijn hand? Want jou zegt zelf, ja, hij komt om het buik in ieder geval. Uh, heb jij hem op een, ja, een, een zag... arm zien komen? Ja, ik zag hem, uh, dat hij hem zeg maar, zo een beetje uh, had. Ja, goed. Ja. Dan weet je, uh, ik vind de straf dan, uh, eigenlijk vind ik het te, te, te zwaar. Want als je een penalty geeft, is het, is het ook goed. Ja. Dat is de regel, hè? Ja, een beetje flauw. Uh, van de week was het ook bij, uh, bij de Bosch AZ, geloof ik, dat, uh, dat de speler bij 3-0 een penalty in een rode kaart krijgt. En, uh, ja, nu ook, het is, een, het is een dubbele straf. Het is een regel die, uh, ja, die, uh, die misschien wel een, een keer veranderd zou moeten worden. Maar ja, voor Zwolle was, uh, was het lullig. En voor ons was het uh, denk ik het breekpunt in de wedstrijd. Dat je 1-0 voorkomt met de man meer. Ja, en daarna zijn we niet in problemen geweest. Het was hartstikke nodig ook. Ja, het was, we, we, begonnen, we begonnen goed denk ik de eerste 10 minuten. Maar daarna zakten we weg en... Uh, uh, Zwolle die had alle ruimte om te voetballen. Ze kregen geen kansen, maar uh, wij ook niet. En, en, dat was het breekpunt. En gelijk dat je naar rust 2-0 maakt, uh, ja, toen was het over. Heerlijk moment voor jou. Dat is een ouderwetse stift. Ja, je hebt een beetje een dubbel gevoel. Dan als je zo'n bal hebt, dat wil je hem eigenlijk ook al erin zien gaan. maar goed, uh, Gelukkig kon, uh, kon Neno die bal binnenkoppen en dan is 2-0. Dat was natuurlijk een psychologisch heel goed moment voor ons... om, om gelijk in de 46 minuten 2-0 te maken. Ja, toen was het gebeurd, denk ik. Ja, en dan sta ik nog aan de basis van de 3-0. Is de avond dan compleet voor jou of had er nog een doelpuntje bij bijgemoeten? Nee, die tijd dat ik, dat ik per se doelpunten wilde maken is geweest. En, uh, nu het enige wat telt is, is, is overwinning. En, uh, het was vanavond een hele cruciale wedstrijd denk ik, met Zwolle, een directe concurrent. Uh, we staan nu vier punten voor op ze. We lopen een beetje weg bij, bij andere ploegen. Dus, uh, ja, we hebben geweldig gestart na de winter. Drie gespeeld, negen punten. Acht doelpunten, nul tegen. Ja, het is uh, bijna uitkijken dat we geen hoogtevrees krijgen. <laughs> maar het is wel ongelooflijk inderdaad, want jullie zaten behoorlijk in de Panari vlak voor de winterstop. Jullie gaan al 17e de, uh, het jaar uit en nu sta je gewoon in de middenmoot. Ja, ik zag net al een vlag hangen, we gaan Europa in. Dus uh, <laughs> ja, zullen we, zo snel kan het gaan. Nee, je weet na de winterstop, je begint in, uh, in twee seizoen zelf met programma met VVV, RKC en Zwolle. En dan weet je gewoon, als je, als je niet in de problemen wilt komen, zijn dat ploegen waar je van moet winnen. Nou, als je ze alle drie met, uh, met, met, met, met goede cijfers wint, ja, dan mag je meer dan tevreden zijn. Tot 11 uur, NOS langs de lijn met Roland Dood. Ja, Frank. Het is 5-0 geworden. En als ik het goed zie, ik zie het goed. Het is Locaria die je maakt voor PSV tegen Ado. If you wonder, isn't she lovely? 6-1 werd het een paar weken geleden in Den Haag. En nu is het 5-0. Maar het wordt nog wel erger, Frank Willard, voor de <laughs> ADO. Het zou zomaar kunnen. Er is nog tijd voor een doelpunt. We zijn tenslotte pas 82 minuten onderweg. En het is uh, 5-0. En uh, het had gerust 6-0 kunnen zijn. Dat had gekund na de 5-0. Toen uh, Locadia opnieuw uh, goed uh, werd bediend. Deze keer door Hutchinson. Deze keer dacht hij in vrije positie. Laat ik eens aardig zijn voor Depay. Ook ingevallen in de tweede helft. Laat ik hem eens breed leggen. Maar dat deed hij iets te scherp voor Depay die er niet bij kon. Maar voor de 5-0 had diezelfde linksbuiten van PSV, namelijk Depay, ook al een doelpunt op zijn slof. Schoot alleen de bal tegen de paal. Dan was de 5-0 de 6-0 geweest. Maar ja, zover is het dus nog niet. Zou zomaar nog kunnen gebeuren. Want Ado heeft de handdoek duidelijk in de ring gegooid. Bij die 5-0 werd ook balverlies geleden op 25 meter van de eigen goal. En vervolgens stond iedereen erbij, keken naar hoe Locadia het uiteindelijk afmaakte. Nu Ado achterin de bal aan het rondtikken, daar waar PSV denkt, uh, wij vinden het allemaal prima met die 5-0. Die er op dit moment op het bord staat. Dat zorgt ervoor dat uh, de vijf achtervolgers op dit moment bij, uh, uh, voor PSV. Dat die maar moeten zien dat ze morgen allemaal de drie punten ophalen. En zo in de buurt blijven van de koploper. Die dus gewoon koploper blijft na deze wedstrijd tegen ADO. Opnieuw uh, Mertens die uh, zijn tegenstander uitspeelt. Super SEPA is dat. Balletje breed leggen zou kunnen naar Hutchinson. Maar hij doet het in één keer in de richting van Locadia. Beugelsdijk werkt weg. Dan komt de bal uiteindelijk aan de linkerkant bij... Uh, de paai terecht. Er zit in eerste instantie daar de doelman er nog bij. Coutinho. Maar dat is maar weer half. Nog een keer. En een schitterende knal van buiten de 16 van Mertens. Zorgt voor 6-0. Omdat Ado opnieuw de bal niet wegkrijgt. Niet verder dan een metertje of 18 van de eigen goal. Mertens de hele wedstrijd al lekker op dreven voor. Hij wil de bal hebben. Hij gaat niet liggen zoals je dat van hem gewend bent. In fases waarvan je denkt: jongen, doe dat nou niet. Nee, gewoon overeind blijven. Ook als hij een flinke dauw krijgt. En uh, hij is gewoon overal in de aanval aanwezig. Deelt de paasjes uit. Hij is degene die eigenlijk nauwelijks een foutje heeft gemaakt in deze wedstrijd. En beloont zichzelf dan uiteindelijk met de 6-0. Dik verdiende goal van de Belgische International. En uh, Ado, het arme Ado, is de favoriete tegenstander van PSV. Niet alleen dit seizoen, vorig jaar werd het hier ook 5-0. Kortom, ik denk dat volgend jaar als ADO op bezoek komt hier in Eindhoven, dan gaat de rode loper uit. Wees welkom, want PSV is dan ook weer heel blij met jullie komst. Het is nu 6-0, vijf minuten voor tijd tegen ADO in Eindhoven. Roda tegen Heracles telde ook zes goals... maar die werden keurig verdeeld over beide ploeg. Het werd 3-3. Maar Heracles gaf wel een 3-1 voorsprong weg. En zelfs een 3-2 in de slotminuten. Met notabene een eigen goal, eentje van Dorda. Het was een spectaculaire wedstrijd dus. En hoewel de ploeg het allemaal weer veel complimenten kreeg... overheerste bij de trainer Peter Bos teleurstelling. Ik vind dat je een geweldige eerste helft speelde. Na een dramatische start natuurlijk. Want ik geloof binnen de muur stonden al meteen lachen. Maar daarna zijn we gaan domineren. We hebben goed gevoetbald. We hebben ook gedurfd gevoetbald. We konden steeds de vrije man in het middenveld uh, vinden. Op een moeilijk bespeelbaar veld. Want het was erg drassig. En naarmate de wedstrijd vorderde zag je ook steeds meer plachen eruit liggen. En wordt een goed voetbal wordt ook steeds moeilijker. Maar uh, ja, die teleurstelling is groot. Je komt uh, gelijk naar rust met 3-1 voor. En dan mag je dat eigenlijk niet meer weggeven. Komen we achter 28 seconden. Uh, ben je trots op je ploeg uh, op de manier waarop ze veerkracht tonen, want het zag heel heel volwassen uit. Ja, maar wij kunnen gewoon ook heel goed voetballen. Waar ik vooral blij mee was, dat het is natuurlijk een dramatische stad. Het mag natuurlijk nooit gebeuren dat je die bal daar zo, zo inlevert en dat ze er gelijk had kunnen scoren. En dan ben je wel benieuwd van, nou, hoe gaan ze, hoe gaan ze reageren? Maar we zijn gaan voetballen, wat we voor de wedstrijd al van plan waren. Met een extra man op het middenveld vind ik dat we die wedstrijd volledig gedomineerd hebben. En ik vond het ook heel logisch dat we voor ons zelfs al, al voorstonden. Ja, het gevoel was eigenlijk een beetje toen jullie op 3-1 kwamen van... nou, dat geven ze nooit meer weg. Ja, het was natuurlijk gelijk naar rust dat wij ook, ook voorkwamen. Maar zij zijn heel opportunistisch gaan spelen. Ze hadden de in ingebracht, zijn alleen lange ballen gaan spelen. Wij waren niet in staat, vond ik, om die, om die lange ballen eruit te halen. Maar vooral wat ik nog belangrijker vind is dat je, wanneer zij één op één gaan spelen... ja, dan moeten wij er doorheen kunnen voetballen. We hebben zulke goede voetballers in het veld staan. En we zijn te weinig, vind ik, op dat moment aan het voetballen toegekomen. Ze scoren vrij snel. Ik geloof al binnen tien minuten maken ze de 3-2. En dan blijven ze pompen. En, en dan, dan liggen de legio-mogelijkheden om daaronder vandaan te voetballen. En dat met name, vind ik, hebben we nagelaten. We hebben nog wel wat kansen gehad, hoor. Paljits die krijgt een geweldige kans nog bij 3-2. Waar je eigenlijk de vierde moet maken. En als dat niet gebeurt, ja... Het geloof ik niet de eerste eigen goal die wij maken dit seizoen. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Ja, is het nou tekort door de bocht uh, um, om te zeggen van... Uh, het is de ploeg die heel goed kan voetballen... maar die moeite heeft uh, op het moment dat een tegenstander... heel veel kracht en fysieke strijd ingooit? Nee, maar het is logisch dat wij een, een voetballende ploeg hebben. En dat... Uh, Ik vind het helemaal niet erg als een tegenstander de fysieke strijd in wil gooien. Want dat betekent dat je gewoon slim moet zijn. En onder vandaan moet voetballen. Laat achter de bal aan lopen. Mogen ze nog zo sterk zijn? Maar als je dat goed uitvoert, dan, uh, dan gaat het niet om kracht. Dan moet ik wel zeggen dat op dit veld nogmaals het heel moeilijk voetballen werd... om echt goed voetbal te spelen. Dan is het makkelijk om die ballen door de lucht erin te pompen... dan dat je dus echt goed voetbal over de grond wil spelen. Neem niet weg dat ik vind dat er toch mogelijkheden voor waren. Dat hebben we nagelaten. Denk je nou dat als dit uh, bij je spelers een beetje bezonken is... Uh, dat, dat ze wel een klein beetje kunnen terugkijken met, we hebben in ieder geval weer vertrouwen teruggekregen... over de manier van spelen na een, een ruime nederlaag tegen de PSV... een teleurstellende bekeruitschakeling? Of, of heb je dat gevoel niet? Nou, kijk, nu, nu zo vlak na de wedstrijd bij de jongens ook in de kleedkamer... Over eerste teleurstelling. Dat is logisch, omdat je er zo dichtbij bent om hier in Kerkraden... voor het eerst geloof ik in de historie te winnen. Daar hebben we het voor die tijd over gehad. En, en, en dat was terecht geweest. En die had er natuurlijk ruim ingezeten. Het is natuurlijk jammer dat dat niet, niet gebeurde. En, uh, ik vond ook al wel dat we tegen Zwolle hoor, uh, veel kansen hadden gecreëerd. En, en, en ook daar de helaas de wedstrijd niet weten te winnen. Dus die teleurstelling is er. Maar we hebben een hele jonge ploeg, echt heel jong. Dus we zullen hiervan moeten leren. En daar gaan we met die gasten weer mee aan de gang. ZANG van blessuretijd 7-0 voor PSV. Dopper te Wijnaldum. Voor tops met baby. I need your loving. Eerder vroeg ik aan jou, Frank, of het nou 5, 6 of 7-0 zou worden. Maar misschien zat ik nog te laag. <laughs> nou, dan moet PSV gaan opschieten. We zitten in de blessuretijd. We krijgen twee minuten extra. Daarvan zijn nog 40 seconden over. En ik ben bang dat Makkeli er niet zo gek veel tijd nog extra bij zou trekken. Zou ook niet weten waarom dat hij dat zou doen. De wedstrijd is beslist al lang en breed sinds de 2-0. Heeft Ado zich overgegeven. Inmiddels is het 7-0. Goeie steekpaas weer van Mertens. Opnieuw aan de basis van een goal op Lokadia. Die kijkt nog even uitgebreid opzij. Blijft die vlag echt omlaag? Ja, was het antwoord. En vervolgens staan in het centrum. Wijnaldum klaar. Mark was ook in de buurt om uiteindelijk de zevende treffer van PSV te maken. Ado, ik was ook bij die wedstrijd in Den Haag. Toen werd Ado omver geblazen in een fase in de wedstrijd. Toen werd het 6-1. En nu is Ado gewoon 90 minuten. Absoluut verre weg te minderen in Eindhoven. De uitslag is navernood, want de wedstrijd is afgelopen. PSV wint afgetekend. Dik verdiend is heel veel beter dan Ado met 7-0. En wij gaan terug naar eerder vanavond. Toen eindigde Roda tegen Herakles in 3-3. En bij Roda maakte Frank de Moesjes een debuut. de De aanvallen keerden terug in de Nederlandse competitie na een mislukt Engels avontuur. Jeroen Elshoff praat met hem. Alsof je nooit bent weg geweest. Nou, het is in ieder geval weer fijn om terug te zijn. Ja. Je gooide alles eruit, hè? Was het ook een frustratie van tot een half jaar wat er allemaal uitkwam? Uh, nou, nee, ja, natuurlijk. Uh, je, uh, ja, je hebt wel echt veel, veel zin om weer te voetballen. En, uh, ja, dat was heel lang geleden, ja. Maar uh, ja, gewoon lekker weer uh, terug te zijn. En, uh, ja, gewoon met iedereen uh, om je heen. Je kan weer lekker je, je eigen ding doen. Uh, iedereen kent je uh, in Nederland verder. Gewoon je vrienden, je familie. En, uh, ja, dat is wel fijn, ja. Had je door dat, uh, dat je de wedstrijd ook eigenlijk omgekeerd hebt met, met uh, ja, jouw manier... zoals we dat eigenlijk van je gewend zijn? Nou ja, kijk, ik, merkte, ik merkte wel op een gegeven moment... Uh, ja, dat hadden we aangegeven nog eens... Dus dat er wat uh, op het ging voetbal en uh, wat meer kracht erbij. En daar hadden zij denk ik wel wat meer moeite mee, ja. Eerst zelf hadden ze het vrij uh, simpel, denk ik. En dan speelden ze eigenlijk ons uh, bij Vlaagde, toch best wel weg. Dus uh, ja, dat moest anders. En dat hebben we gedaan. Uh, iets uh, meer uh, fysiek. En uh, ja, daar dat hadden zij wat meer moeite mee, ja. Je zegt iets meer fysiek, maar ik zie je weer duwen en trekken met Ringstra. Uh, ja. Ja, ik, zei, ik zei het al eerst zoals we van je gewend zijn. Uh, ja, hoe bevalt het zelf? Ja, het ja, waren leuke duels. En, uh, ja, ik bedoel, uh, dan krijgt hij een tik, dan ik een tikje. Ja, hoort erbij. En, uh, ja, dat, uh, dat is een beetje uh, yeah, waar je staat nou. Onderaan, Je moet wel vechten en, uh, voor je punten. Uh, dat hebben we denk ik wel gedaan vandaag. En, uh, ja, het is helaas wel een puntje ge geworden. Maar ja, als je 3 8 staat, dan toch uh, ja, terug terugkomt op 3-3. Het is toch uh, mentaal, uh, mentaal laten zien dat we toch best wel sterk zijn. Alleen, uh, ja, ik vind thuis uh, moet je wel voor drie punten kunnen gaan. Nu hebben we je 45 minuten gezien. Wat voor Frank de Moesje uh, is er voetbal aan teruggekeerd? Ben je, want je hebt niet heel veel gespeeld... maar ben je veranderd daar in dat half jaar? Nee, nee, dat niet. Uh, nee, ik zal niet... Uh, ik heb gewoon hard getraind daar. En, uh, ja, zoals, je, zoals mensen weten dat, uh, dat ik niet veel gespeeld heb. En uh, bepaalde redenen heeft altijd. En, uh, goed, uh, ja... ...wel gewoon hard getraind en dat, dat doen ze daar best wel behoorlijk, moet ik zeggen. En uh, daardoor ja, denk ik niet dat ik heel veel ritme heb gemist... ...maar je merkt wel natuurlijk uh, ja, zo'n 45 minuten is al... Uh, ...ja, je hebt natuurlijk uh, er vol voor moeten gaan. En, uh, maar ik uh, nou, denk wel dat het uh, goed komt. Belangrijk is het voor je dat je het plezier weer terugkrijgt in het voetbal? Ja, dat is het allerbelangrijkste. En, uh, ik had gewoon geen plezier meer in Engeland. En, uh, ja, dat heb ik wel terug. Ik bedoel, dat zei ik net ook. Ik heb, uh, ja... Al een week meer plezier gehad dan daarna een half jaar. Buitenlands voetbal langs de lijn. Te beginnen in Engeland, daar was de koploper Manchester United met 1-0 te sterk voor Foulem. Die tegenstander roerden zich de afgelopen week behoorlijk op de transfermarkt. Trainer Martin Jol haalde Urbi Emanuelson, Ejong eh, Eno... en Stanislav Mano op lef naar Craven Cottage. Alleen Emanuelson zat bij de selectie. Hij viel in tegen Manchester United. Het duel moest nog even worden stilgelegd... omdat de lichtmasten het niet deden. Uiteindelijk was het Wayne Rooney die het duel besliste. Aartsrivalen nummer 2 Manchester City neemt het morgen op tegen Liverpool. United loopt in ieder geval uit op nummer 3 Chelsea... want die ploeg verloor met 3-2 van Newcastle United. Nummer 5 Everton, verspeelde punt tegen het laag, geclasseerde Aston Villa. Fellaini zorgde in de extra tijd voor de 3-3. Arsenal staat nu op één punt van Everton. Invaller Lucas Lukas Podolski maakte voor Arsenal het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Stoke City. Dan Duitsland, de houdt Bayern München de leiding vast in handen. Het elftal van de verdrekkende trainer Joep Heinkes was met 3-0 te sterk voor subtopper Mainz. Doelpunten kwamen van Thomas Müller en twee keer Mandzukic. Arjen Robben speelde het laatste kwartier mee met Bayern. Morgen wordt de topper tussen nummer 2 Leverkusen en nummer 3 Dortmund nog gespeeld. Nummer 6 Schalke deed slechte zaken. In eigen huis werd met 2-1 verloren van hekkensluiter Greuter vuurt. De winnende treffer van vuurt viel in de extra tijd. Djurgic was de maker. Dan Turkije, daar heeft Wesley Sneijder zijn tweede wedstrijd gespeeld voor Kalatasaray. In de 70ste minuut van het duel met Bursaspor mocht Sneijder invallen. Hij kon puntenverlies niet voorkomen. Het werd 1-1 dan België, daar boekte de nummer twee, zult de 2, zult waardig Een 2-1 overwinning bij Cercle Brugge. Koplapper Anderlecht neemt het morgen op tegen de nummer 4, standaar. Ook Racing Genk en Club Brugge treffen elkaar morgen. Dan nog uh, een eindstand in Italië: Napoli tegen Catania. 2-0, en ik neem aan dat dat de eindstand is. Uh, ja. En in Spanje is Real Madrid bezig aan de eerste helft tegen Granada. In Granada is het 1-0 voor Granada. Real dus achter.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 Dat was dat van Train. Wat een goal! De eredifusie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met PSV Aardel Den Haag. Het werd 7-0 naar een 1 0 ruststand. Het had misschien al wel meer dan 7 kunnen zijn. 1-0 werd door wijnaldum En daar bleef het bij in de eerste helft. En in de tweede helft had PSV zelfs een ado Den Haag-speler nodig... om er 2-0 van te maken. sepa schoot in eigen doel. En toen Mertens, Lens, Locadia, Mertens en Wijnaldum. En dan was het 7-0. AZ Groningen werd 0-1. De enige goal viel voor Rust en was van Kierm. Er was rood voor Elm. Dat was 20 minuten na Rust en hij is van AZ. Na twee nederlagen eindelijk weer een overwinning voor FC Groningen. En het was nodig ook volgens de trainer Robert Maaskant. Maar die twijfelde wel of zijn ploeg nu echt recht had op die drie punten. Ik vind niet dat we het verdiend hebben vandaag. Maar af en toe moet je dit soort overwinningen een keer halen. We hebben vaak genoeg in het seizoen gestaan met, met een gelijkspel of met lege handen zelfs, terwijl we het wel verdiend hadden. Vandaag was het andersom en dan valt het een keer goed en uh, ja, daar zijn we heel erg blij mee. Maaskant werd in de tweede helft naar de tribune gestuurd door de scheidsrechter Dennis Hitler. Dat gebeurde nadat Maaskant iets had geroepen, alleen dat was volgens hem tegen zijn technische staf en niet tegen de scheidsrechter. Wat ik riep was... Uh, ik weet het niet eens meer. Maar goed, ik, ik, het is nog geen overtreding. Het, ik, het is geen damesvoetbal of zoiets, riep ik. Maar dat, dat zei ik daadwerkelijk naar mijn mensen naast me. Toen kwam de scheidsrechter aanrennen over 60, 70 meter. En die begon mij uh, heel dreigend te waarschuwen. Waarop ik zei van... Hé, hey, ik heb het tegen mijn bank. Hé, hé, hé, riep ik. En daar werd ik voor weggestuurd. En het gekke was dat Rasmus Lindgren exact hetzelfde. Ook hé, hey, riep. En die kreeg ook een gele kaart. Ah, het is een beetje jammer. Het is een, het is een wedstrijd waar volgens mij niet zo heel veel aan de hand was... Wat richtingsverkeer was. En dan komen acht kaarten. Ja, dan moet je ook een beetje nadenken over, uh, over hoe het gaat. Nogmaals, uh, prima scheidsrechter. Die, die jongen gaat er helemaal komen. Maar uh, blijkbaar heeft hij ook dit soort leermomenten nodig. Prima trainer. Het leermoment voor Maaskant is dat je geen hey moet roepen. Bij AZ werd Victor Elmer uit het veld gestuurd. En ook trainer Gertjan Verbeek merkte dat scheidsrechter Hiegler... snel naar zijn borstzak greep. Ja, nou ja. Er werden een hoop kaarten gegeven. En... Uh... Ik kon van mijn positie niet zien of het, of het wel of niet terecht was. Je weet op dit moment, als je sluitings inzet en je bent maar iets te laat, ja, dan uh, grijpen ze al snel naar de rode kaart. Dus uh, het is niet handig. Roda tegen Heracles werd 3-3 na een 1-2-ruststand. Roda stond al binnen een minuut voor door Malki. Fijn of iets maakte gelijk. En uh, goede jij. Ja. Gaurier, uh, zorgde voor 1-2. Het werd door Fijusevic nog 1-3. Toen Danilo, 2-3. En Dorda, dat met een eigen doelpunt, 3-3. En die goal viel pas in blessure tijd. Een heerlijke wedstrijd in kerkraden. Herakles speelde als vaker dit seizoen leuk en goed voetbal... maar verspeelde dus wel weer punten. En dat had misschien wel te maken met de fysieke kracht van Roda. Daarover de trainer van Herakles, Peter Bos.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 We hebben weer een prikkel nodig om achter te komen, maar dan is het... Ik had dit ook wel verwacht, want Heracles is ook een goed voetbalteam, die is zich niet verschuilt, dus je krijgt ruimtes. Nou, wij hebben daar tegenover wat kracht gezet en uh, ja, er gebeurde van alles. Leuk. Belangrijke man in het fysieke spel van Roda is de nieuweling Frank de Moesje. Hij kwam over van het Engelse Bornes. De Moerge viel in de tweede helft in en is blij dat hij weer speelminuten krijgt. Ik heb gewoon hard getraind daar en... Uh...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 Nak behaalde drie belangrijke punten... door thuis te winnen van Pexwolle 3-0. 1-0 was het bij Rust door een strafschop van buis. Goedelje maakte 2-0 en Hadouier 3-0. Er was bij die strafschop in de eerste helft... vijf minuten voor Rust... was er ook nog rood voor Pexwolle speler Broersen. De overwinning van Nak werd ingeleid door een blunder... van de keeper van Zwolle, Diederik Boer. Ik wil die bal wegschieten. Hij tikt die bal weg of ik word gehaakt. Ik heb geen flauw idee. En, uh, ja, stop die tijd... Uh. Die krijgt daarna een penalty tegen een rode kaart. Wedstrijd over en uh, klaar. Nou, hij werd inderdaad wel een beetje gehaakt door Ja, De rode kaart was voor Joost Broerse. De scheidsrechter zag een hensbal. Maar was dat ook zo de versie van Broerse. Nou, Wat ik wel weet is in ieder geval dat ik hem 100% in mijn buik kreeg. Hoe die bal daarna weg uh, het van mijn buik, dat, uh, dat weet ik niet precies. Omdat het natuurlijk uh, ja, die bal werd best hard ingeschoten en die, en die stuit daarna weg. Um, maar bij mijn weten heb ik hem uh, in ieder geval 100% in mijn buik gekregen. En uh, de afdruk uh, was duidelijk te zien uh, onder de douche. Dus uh, ja, dat, dat is mijn versie eigenlijk. Ja, daar stond die scheidsrechter niet, in. Uh, Nak doet het erg goed na de winterstop. De ploeg uit Breda heeft nu drie wedstrijden op een rij gewonnen. En dan merkt Anthony Leurling meteen dat de sfeer in dit stadion heel anders is. Ja, ik zag net al een vlag hangen, we gaan Europa in. dus uh, ah, ja, ja Zo snel kan het gaan. Nee, maar, die, die, je weet na de winterstop, je, je begint in, uh, in twee seizoens zelf met programma met VVV, RKC en Zwolle. Ja, dan weet je gewoon, als je, als je niet in de problemen wilt komen, zijn dat ploegen waar je van moet winnen. Nou, als je ze alle drie met, uh, met, met, met, met goede cijfers wint, ja, dan mag je meer dan tevreden zijn. Gisteren al verloor RKC thuis van Heerenveen. Het werd 0-1. Uh, de stand is nu. PSV heeft 46 uit 21 en gaat aan kop. Twente is tweede met 42 uit 20. Ajax heeft er 40 uit 20. En Vitesse en Feyenoord delen de vierde plaats met 38 uit 20. Onderin 14e Heerenveen. Dat heeft 22 punten uit 21 duels. Dan Roda met 20 uit 21. Pexwolle met 19 uit 21. En daaronder volgen nog VVV met 15 uit 20 en Willem II met 13 uit 20. Want VVV en Willem II spelen morgen nog... Uh, het programma vanmorgen is om half 1. De Gelderse derby tussen NEC en Vitesse. En om half 3 FC Twente, FC Utrecht, VVV Ajax. En om half 5 is er ook nog in Tilburg Willem II tegen Feyenoord.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 Open up my heart to all That jealousy, that bitterness That ridicule And if you want Was dat met Babylon? En we hopen dat we nog een interview uit Eindhoven krijgen. Onder andere met uh, Mertens van PSV. PSV won met 7-0 van Aden Den Haag. Eerder al werd het in Den Haag 6-1. Uh, in die tussentijd vertel ik even wat u morgen kunt beluisteren. Nou, langs de lijn van 2 tot 6. En dan met Badminton de Nederlandse kampioenschappen finales. En uh, de schaatsen, de strijd om de Gruno bokaal En natuurlijk de vier wedstrijden die morgenmiddag zijn. Philip Koken staat klaar met Mertens van PSV. Drie zo spelen, met name in de tweede helft, is dat bevrijdend? Ja, ik denk dat je zelf kan zien dat iedereen dan in zijn beste spel komt... en uh, dat we dan een heel goed uh, voetballende ploeg zijn. Het raar is, jullie zijn ook al veel beter in die eerste helft... maar jullie creëren maar vier, vijf kansen, er gaat er maar één van in. Toen kon u het verschil nog niet echt maken. Wat is het verschil? Ja, ik denk dat het verschil is dat zij moeten komen. De uh, tweede helft willen zij, willen zij terechtzetten... Willen zij, uh, willen zij die gelijkmaker maken. En eerste de helft, uh, dan denk ik dat ze dachten gewoon 1-0 is goed genoeg. Dus zo de rust in. En de tweede helft wilden ze komen en da, van daaruit krijgen wij de ruimte. En zaten jullie in de rust bij elkaar met het gevoel van... we willen het publiek wat meegeven? Nee, ik denk dat we iedereen zat gewoon... Ja, natuurlijk wil het publiek ook wat geven, maar iedereen zat... Uh, je zat heel geconcentreerd in de, in de wedstrijd. En je weet dat het, als het 1-0 maar is, dat het, uh, dat het gevaarlijk is. Dus daarom moet je, moet je die kansen maken die, die je krijgt. En, uh, dat hebben we eerst zelf niet gedaan, maar de tweede helft hebben we dat heel goed gedaan. Je was bij bijna ieder doelpunt betrokken, ook bij het veroveren van ballen. Uh, dat mag niet worden vergeten, maar jouw treffers waren van een ongekende schoonheid. Die vrije trap, jij zat zo goed in de wedstrijd... dat je ook iedereen wegstuurt daarbij, hè? Je wil hem gewoon opeisen. Ja, maar Kevin wou hem ook heel graag nemen, maar... Ja, de muur stond perfect voor mij. en uh, ja, Dan kan je hem mooi over de muur, uh, over de muur geven. En uh, ja, bedankt Kevin daarvoor. Maar je zegt, die muur die stond goed voor mij. De, de plek was goed voor mij. Uh, waar zit hem dat precies in? Ja, als rechtse voet kan je hem er mooi over krullen... En, uh, zodat hij weg, wegdraait van de keeper. En, uh, ja, dan is het... Uh... Maar kwam hij precies op de plek waar je hem wilde hebben? <laughs> nee, maar... Ja maakt niet uit waar die ligt. Je moet hem gewoon over de muur schilderen en, uh, en dan uh, gaat hij binnen. En uh, die zesde, de tweede voor jou? Ja, en, uh, een bal die uitvalt en ik uh, raak hem vol op de, op de buitenkant vreef en dan gaat, uh, gaat mooi binnen. Beetje je lucky of helemaal zo bedoeld? Ja, ik weet niet wat jij denkt dat ik uh, wat de bedoeling was, maar nee... Uh, dat was wel zo bedoeld, ja. Dries Mertens, hij maakte er dus twee voor PSV tegen Adel Den Haag. Het werden er uiteindelijk 7, 7-0 won PSV. En PSV heeft inmiddels uh, 73 doelpunten in 21 wedstrijden... en is dus uh, op weg naar ver boven de 100. PSV is ook nog koploper. In ieder geval ook morgen nog. Want Twente kan hooguit op één puntje komen. Max van Wezel zit al klaar in de studio hiernaast. Hij gaat zo met het oog op morgen presenteren. En uh, Twan en Tom doen morgenmiddag de volgende langste lijn. Van 2 tot 6. Tot dan.